van In Griekenland zijn de afgelopen dag meer dan 400 nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden zijn momenteel op het eiland Evia en op de Peloponnesos. Volgens de autoriteiten werd aan het eind van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Het zijn de hevigste bosbranden in 30 jaar. Onder de brandweerlieden zijn ingezet, maar ze worden tegengewerkt door de sterke wind. Ook het noordoosten van Siberië wordt geteisterd door bosbranden. Daar zijn tientallen dorpen ontruimd. De dorpen liggen allemaal ten zuidoosten van de stad Jakutsk. Het gebied kampt al weken met hevige natuurbranden. Volgens de lokale autoriteiten worden nog zo'n twaalf andere dorpen bedreigd door branden in de omgeving. De ergste vakantiedrukte op de Europese wegen lijkt voorbij. Zoals verwacht was het vanochtend en vanmiddag zeer druk vanwege toeristen die gelijktijdig de weg op gingen. Dat was vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië het geval. Rond 12 uur vanmiddag stond er in Frankrijk zo'n duizend kilometer file. De meeste vertragingen waren tussen Parijs en Bordeaux en ten zuiden van Lyon. Automobilisten moesten daar rekening houden met 3,5 uur vertraging. De Fransen zijn opnieuw massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van de overheid. Het is de vierde zaterdag op rij dat het op protesten komt. Protesten richten zich vandaag vooral op de invoering van een coronapas komende maandag. Fransen kunnen daarmee bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. Ook voor nietspoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis en voor veel treinen is de pas verplicht... Volgens de regering liepen vandaag bijna 240.000 mensen mee... tijdens de betogingen in onder meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier. Het weer. Vannacht trekken nieuwe buien over ons land. Vooral langs de kust ook met onweer. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Morgen vallen geregeld buien, vooral in het westen en noorden van het land. In de loop van de dag wordt het vaker droog met meer zon... en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A10-ring Amsterdam... tussen Amsterdam-Buitenveldert en knopen de nieuwe meer 2 kilometer file. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is nog geen vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort... Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM! Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's main Stage.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 Jozef voor zaterdagavond op ZZF Together. together. op Middernacht, het Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party update. En natuurlijk de tien boven beste platen. Vanaf de streams, hè, want de dansclub, die is er even niet, hè. Ja, in het buitenland wel, maar niet in Nederland. Dus we kijken ook gedeeltelijk een beetje naar het buitenland. Natuurlijk, straks de het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks de het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschalli. En als opening worden we trouwens Pedlers. met uh, Inna Da Dance... Futuring Sully Breaks en Jazzel B. Ja, een beetje apart plaat, hè? Mainstream. Voorheen heette het Future House, maar tegenwoordig noemen ze het uh, mainstream. The Night Walk, ja, we het gehoord hebben... evenementen zonder overnachtingen... Mogen we nou 14 augustus plaatsvinden, ja. Maar dan wel onder hele strikte voorwaarden. Maximaal mogen er 750 mensen bij een evenement... in de buitenlucht aanwezig zijn. Zo heeft het kabinet afgelopen maand wat bekendgemaakt. Ja, hoe moet je ermee, hè? Een evenementje. 750 bezoekers. Nou, als je pak een beetje per bezoeker misschien 500 euro per kaartje betaalt... dan kunnen de dj's geboekt worden, anders gaat het gewoon niet door. Het gaat helemaal nergens over corona, hè? CFM Zandvoort, muziek. daar was ik natuurlijk aan de radio gekluisterd. Want ja, music is live en zonder muziek is er gewoon geen leven. Zometeen onderweg Richard Gray en Lizat. Ook Narian Styles Rob en Krasi Biza komen eraan. Maar eerst die Barbara Tucker en toen Met One Desire, Krasi Deep in My Soul remix. Wordt het hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk.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 Dance Show, DJ Dance Voice, FM. Als Rob en Krassie Pizza met Pata Pata. Daarvoor muziek voor Richard Gray. En Lizab met Not My Lover. Zie, we hebben ze aan voor de Nightwalk. Iedere, zavond, ieder, nee, niet iedere, iedere zaterdagavond van uh, 9 tot middernacht zijn we bij. En uh, ja, de evenementen en cultuursector die steunt de nieuwe oproep van ID&T tot een volledige opening in september. Omdat dan iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. Het is een noodzaak dat we vanaf 1 september openen, zegt Jan Soet, voorzitter van de Taskforce Cultuursector. Anders is de sector ten dode opgeschreven. Dat waren ook de allianties van evenementenbouwers, Vereniging Vrije Theaterproducenten en de Vereniging van Evenementenmakers... Als de gezondheidssituatie rondom het coronavirus het toelaat, moet volgens de partijen de beperkte maatregelen voor de branche gewoon keihard eraf. En uh, dan uh, eh, moet het allemaal weer doorgaan. Hè? Doe doet onder meer op een paar uh, festivals. En natuurlijk de Grand Prix. Die de eerste weekend van september plaats gaat vinden in Zandvoort. En uh, ja, het is een muziekevenement. En uh, die team maken moest al bekend... dat dat kort tegenover het niet wordt doorgezet... vanwege gebrek aan juridisch grond. En besluit dat gesteund worden door het sector. En deel van de ijs is namelijk ingewilligd, zegt uh, Westerman. En uh, ja, het is allemaal een beetje kut, hè. Ja. Ik heb straks nog even nieuws over Dance Valley en Dutch Valley. Dat gaat mogelijk wel door ja niet, de uh, uh, volgende week ergens hè, maar uh, hè, ik ga je er straks meer over vertellen. Eerst een lekkere muziek, zometeen meteen hatiras, het Bogata, maar eerst die Bauer, Quincy, Nikki Bell met de Pushing On. I've got into across the nether night war Vincent Kaira met stickets En daarvoor horen we Hatiras met de uh, Bogata. TfM Zandvoort, The de zaterdagavond. Rihanna, die heeft uh, meer dan 1 miljard dollar. Zo'n 844 miljoen euro aan vermogen. Ja, echt waar. Dat stelt Zakenblad voor op zich gelopen woensdag. De 33-jarige zangeres vergaat het overgrote deel daarvan niet met haar muziek... maar met haar cosmetica-lijn Fenty Beauty. Rians vermogen wordt door Forbes op 1,7 miljard dollar geschat. Een jaar geleden werd haar vermogen nog geschat op 600 miljoen dollar. Wat dus nu meer dan verdubbeld is. Dus ja, je doet niet meer naar nou zingen. Ik heb al een tijdje geen hits gemaakt, maar eh, Cosmetica-lijn doet wonderen. dus. Eh, misschien moeten we een ander vak zoeken. En eh, trapwerk gaat definitief niet door dit jaar. Ze maakt de organisatie bekend via Instagram. Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 14 augustus. Opnieuw een kare klap natuurlijk. Ja, ze gaan het nieuws als team verwerken. Zo schrijft de organisatie besluit genomen dat op maand bekend werd dat Eendaagse festival na 13 augustus en tot 1 september met meer dan 750 personen bezoekers verboden moet zijn. Ja, dit gaat echt helemaal nergens over, hè die wordt er gewoon echt verdrietig van. En de festivals Dance Valley en Dutch Valley, die op 14 en 15 augustus zouden plaatsvinden, gaan ook niet door. Hè? Ja, 750 man, dan uh, kan je de intree betalen. En de beveiligers die bij de intree staan, en dan houdt het op. De organisatie van beide festivals kijkt of het gaat lukken om de evenementen in het recreatiegebied sparenwouden te verplaatsen naar september. Ik vind het een risico. Het besluit is genomen dat maandag bekend werd dat uh, de Eendaagse festivals, ja, zoals ik net al zei, tussen 13 augustus en 1 september met meer dan uh, 750 de bezoekers verboden zouden zijn. Ja, en uh, het is allemaal afwachten of het vanaf 1 september allemaal uh, vrijgegeven wordt. Ik heb zo met twijfels. Maar we moeten positief blijven. Corona is ook positief, want uh, het gaat wel door, hè. Dus, uh, ik weet niet of je al gevaccineerd bent. Er zijn genoeg mensen die uh, niet gevaccineerd willen worden, omdat er, uh, ja, die complottheorieën, uh, je ingewanden worden opgegeten, binnen 10 jaar ben je dood. Dus geworden bij sommige complottheorieën, binnen 3 jaar ben je dood. En ja, als je naar Thailand gaat, moet je ook een prikken hè, en er zit ook vergif in. Dus ja, je kan ook morgen onder een auto komen. Dus ja, weet je. Ik snap het wel hoor. Heel eerlijk, ik heb het ook niet op een vaccinatie. Ik vind het allemaal gelul. Echt puur gelul. Maar ja, als we dan onder dat test uit kunnen komen, dan uh, dan doe je dat dan maar. Hè? Uiteindelijk heb ik niet gewerkt, maar hè, het is hopelijk binnenkort allemaal voorbij. Laten we het hopen. We gaan doen met muziek. De deep shakers met jambala. Ja, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben.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 Droog. samen met Eric E. En Housequake met Human. En daarvoor horen we Richard Gray, Dead Ass Disco. Samen met Robin Ash met Show Me Love. De 2021 Disco Rework. Houdt nummer natuurlijk van, hè? Ik zei het al, Robin Ash. En dan voor muziek. Eh, nog de deep shakers horen hier voorbij komen. met Jambala. Gewoon een beetje vrolijke tropische klanken. Want eh, het schijnt dat we deze week eindelijk zomer gaan krijgen. Nou ja, we mogen niet klagen, maar die regenbuien tussendoor. Ja, het valt wel tegen, hè. En af en toe die bewolking. Ik wil echt uh, het zonnetje zien in een blauwe lucht. En nee, niet op vakantie gaan. Dat, uh, dat gezeik heb ik echt geen zin in. Maar gewoon lekker in Nederland. Zie je ons zand voor de Nightwalk 10. Elke plaatsen zijn er erg populair? Op 10 deze week, Dennis Cruise met Los Tamales. 9, Peggy Gow met I'll go. I go, moet ik zeggen. Op 8, XMRA plaatje van milk en sugar. The Purple Disco Machine Edit Letters Sunshine. Op 7, Ruse met mindset. Op 6, David Peng. En Jas met uh, Candle Live Without You. Op 5, Morena Pazelato we, we, we, we got you. We got you, ja. Yeah. Op 4, Evan McVigar. Met Tell me something. Tell me something good. En op 3, Armand van Helden. Met Freedom, you bring me. Op 2. Junior Jack en Stupid Disco. En op één deze week Huggle en Morineta. Heb ik vorige week gedraaid, dus gaan we niet draaien. Maar we gaan wel andere muziek draaien. Wat dacht je van Ruben huh, Mondolino? Met On and On. Then God looks to feel like just the same Mike Ivy en Greg Leo met Shake. En daarvoor James Durand. Angelo Ferreri en uh, Dan Mikes met House Feeling Item. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mauser... met zijn Global House Vibes. Ik heb nog even muziek te gaan, Nog een paar stukjes. Junior Jack, Stupid Disco, In de Deeper Lover Remix. Misschien nog Mike Biltrain, Lift Me Up. Wordt heel krap, maar we gaan ons best doen. Maar is het tijd voor Simon Fava... Gregor Salto en Sergio Mendes met Magalena. Tot zo, na de break. Vem Magalena, Rojão, traz a lenha pro vem fazer a maçon. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. De-de-de-de-de. Mas além a lenha pro camin vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Goió é curtir o verão. De havens. En snijden.